Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was vannacht spannend of onder meer mensen in Hoorn wakker zouden worden met natte voeten. Komt allemaal door storm Henk en het hoge waterpeil op veel plekken, vertelt het waterschap van Noord-Holland. En dan staat hij nog steeds, dat staat hij eigenlijk al drie weken lang. En, uh, maar met deze combinatie uh, met storm Henk en het hoge waterpeil... Uh, ja, hadden we toch een situatie beleefd die eens in de 50 jaar voorkomt. Dus dat is vrij, vrij uniek uh, wat we hebben beleefd vannacht. Ook op andere plekken was het spannend door het hoge water. Maar voor zover we weten is het overal goed gekomen. Bij een grote brand op een boerderij in het dorpje, dorpje Puifluk in Gelderland... zijn 50.000 kippen omgekomen. Rond middernacht vloog de schuur in de fik. Door de harde wind verspreidde het vuur zich zo snel dat er niets meer te redden viel. Door het werk van de brandweer kon de naastgelegen kippenschuur nog gered worden. Het dodental na de aardbevingen in Japan is opgelopen naar 62. Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Sommige Japanners hebben nog steeds geen water, elektriciteits- of telefoonverbindingen. Er wordt nog gewaarschuwd voor naschokken in het aardbevingsgebied. En er komt maar geen einde aan het dartsprookje van Luke Litter. Die 16-jarige doet voor het eerst mee aan het WK en bereikte gisteren de finale. Hij won met 6-2 van Rob Cross. Volgens verslaggever Tom van het Hek is het ongekend wat Litter presenteert. Hij denderde eroverheen met enorme gemiddeldes. Hij heeft finishes die je ja, werkelijk bij de grootste spelers nauwelijks ziet. Kortom, het is niet zo even van ja, het, het loopt allemaal mee. Maar echt een nieuw dartsfenomeen eh, is als het ware geboren. Heel Engeland heeft het er over Luke Littler, 16 jaar, vanavond in de WK-finale. In de finale staat hij tegen zijn landgenoot Luke Humphries, die in topvorm is. Hij won gisteren zijn halve finale met 6-0... en staat nu bovenaan de wereldranglijst. Het weer in het noorden en op de Wadden waait deze ochtend nog stevig. Later wordt het rustiger. Verder trekken er buien over, soms met onweer en hagel. Het wordt zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Goedemorgen, luisteraars. We gaan de week doorzagen met z'n allen. Mijn naam is Jackelduif. Ik ben uh, tot tien uur bij u vanmorgen met een. Uh, ja, een fitnessontbijt zou ik het haast willen noemen. Maar we gaan gewoon genieten van gauw houden. We gaan lachen om conferences. We gaan het gewoon heel gezellig hebben. Bent u een beetje wakker? Het zal toch wel, u zal toch wel een beetje wakker zijn? I'll get you anything, my friend, if it makes you feel Cause I don't care too much for money,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 Tell me that you want the kind of wakker bent, dan werkt het niet meer hoor. Nee, je bent toch wel wakker. Kom op, ah, ja, misschien moet je, moet je helemaal nog niet werken. Misschien heb je daar ook wat vrijgenomen, zo uh, na oud en nieuw uh, om even bij te komen voor de, uh, het nieuwe jaar weer begint. Het werkjaar heb ik het dan over natuurlijk. En wat was het rot weer gisteren, mensen? Wat was het uh, ellende gisteren? Heeft u er ook zo uh, tegenop gezien tegen de storm? En wie zorgt in hemelsnaam dat die regen een keertje ophoudt? Nou, misschien Caritas wel. Clear water. Ook zoveel water. Ja, wie stopt dan in hemelsnaam een keer die regenmensen? Is, is, je verzuipt ze wat buiten. Allemaal welkom bij uh, Duifzaag de week door. Want uh, ik, ik had mijn zaag weer bij me. Dat heb ik u in het begin van de uitzending meteen laten horen. En die zaag die moet ik af en toe uh, een beetje bij uh, slijpen, zeg maar. Want dan wordt die bot. En dan krijg je ook hele botte muziek. Hele botte muziek. The things you say. Don't always hurt me. The do, don't always make me cry. The things you do, they don't always hurt me. Ik zei het al, het is allemaal jouw schuld, allemaal jullie schuld, verdorie. Ja, daar zit al hier, heel op in die studio te zweten om allemaal plaatjes uh, voor jullie te draaien. En dan gaan jullie, uh, gaan jullie weer naar bed, dat moet je niet doen. Je moet gewoon uh, uit bed nu, kom op, douchen. En ik hoop dat je een, uh, een radio-unit uh, of een laptop of zo met muziek erop gewoon bij je, bij je douche hebt staan. Dat je gewoon kan blijven luisteren. Hier gaan we weer, daar gaan we weer. Gewoon ook niet doen, je moet niet, niet te snel uh, in de liefde vallen. Uh, falling in love. Dat je te, te snel verliefd wordt, dat is ook niet goed. Dat is ook niet goed. Loopt het uh, over het algemeen niet goed af. Maar ja, als je vlinders in je buik hebt, ja, dan... Uh... Maar ik heb in ieder geval besloten, laatste in jaar... Ik ga gewoon niet meer drinken. Good morning, morning. What did you say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 Al niet mee hoor met zo'n zaag. Ja, luisteraars, met duif even de week doorzagen, dat is toch gezellig. Ben je een beetje wakker allemaal? Even doorzagen, dan, eh, dan valt de plank. En als het goed is met mij, hoort u nou muziek? Hoort u nog geen muziek? Nou, ik wel. Ja, dat geeft mij zo'n lekker gevoel als ik muziek hoor, luisteraars. En of het nou de boys zijn die het voor me zingen dat ze muziek horen. Of dat jullie het nou zijn vanuit de huiskamer. Met dat raam open natuurlijk, dat heel Zandvoort het kan horen. En omstreken natuurlijk, want ik ben ervan overtuigd... dat er ook mensen buiten Zandvoort luisteren. In ieder geval in Amerika en alles. Ja, Canada. Oud Zandvoorters die zijn geëmigreerd... maar die zo een band nog hebben met Zandvoort... dat ze daar de radio aan zetten. Het maakt niet uit of het nou s'nachts is. Joke Westerberg is dus er zo'n voorbeeld van. Die, die, die blijft gewoon op en die, die neemt een extra pilletje om wakker te blijven. En dan geniet ze gewoon van lekker muziek, net als wij. Met Joe en Jerry bijvoorbeeld. Marguerite S. Huis, jammer dat ze niet meer leeft. Ze heeft haar huis verkocht, veel, weet u nog? Weer een woningprobleem minder. Die zingt ook zo lekker, Joe en Jerry. Het heeft niks met een tekenfilm te maken hoor. Helemaal niks met een tekenfilm te maken. Gewoon alleen maar gezellige muziek. Het gaat over Joe en Jerry. We nou, is ook wel lekkere muziek allemaal. Want die, ook, die Nederlandse artiesten, die dames zoals de heren... Ja, die hebben ook leuke nummers voortgebracht. Hoor. En we hebben natuurlijk ook hè, cabaretiers in Nederland... waar je ontzettend om kan lachen. En Theo Maas is daar zo'n voorbeeld van. En uh, de hele tijd terug heeft hij eens een, uh, een leuke conferentie opgenomen. En die heb ik nou speciaal, luisteraars, voor u klaargezet. Want een dag niet gelachen zeg ik altijd, is een dag niet geleefd. Je moet gewoon af en toe even lachen. We gaan genieten van Theo Maassen. duurt zo'n tien minuutjes de conferentie. Dan kan ik even een bakkie doen. En jullie kunnen even lachen wakker worden. Theo Maassen. Theo Maassen, kom op jongen. Dames en heren. Vrienden, kennissen en collega's. Afscheid nemen is natuurlijk altijd een trieste zaak... Maar zeker als het gaat om iemand als Henk van der Tillaard, dames en heren. Want je hoefde hier op het bedrijf de naam Henk van der Tillaard maar te laten vallen. En iedereen wist over wie je het had. Over Henk van der Tillaard natuurlijk. En Henk was, was altijd bezig. Aantekeningen maken, notities maken, dingen noteren. Enzovoorts, enzovoorts.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 Ja. En je was altijd een beetje een aparte, joh. Ik deed ook altijd van die van die aparte dingen die hij, deed. Je, hè. dan uh, ja, uh. <tied>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 Dat weet je ook nog wel, Henk? Die, die keer dat de tuinman achter ons aankwam: en, hè, in mijn me, miseriek, dat jij in de sloot was gevallen. Heb ik jou op het laatste moment nog uit de blubber getrokken? Heb ik in feite, ja, jouw leven gered? <lacht> en vanaf dat moment waren we dan ook niet alleen maar vrienden. Nee, voortaan waren we bloedspoeders. Voortaan zouden we alles samen delen: alles. En toen Henk en ik 16 waren.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 Dat jij daarna met een frisse lei kan gaan genieten van je zo welverdiende vet. Want, je weet Henk. Jij bent niet zomaar een vriend. Jij bent mijn allerbeste vriend. Dan mag je rustig weten. Daar schaam ik me eigen niks voor. Als ik het nodig had, dan was je er. Als ik het niet nodig had, dan was je er ook. Maar goed, dat <lacht> het er niet toe Henk. Maar wat ben je toch een geweldig iemand... De beste, dat ben jij. Vriendelijk, hulpvaardig, sympathiek. Niks dan lof, Henk. Niks dan lof. Hippie, piep, piep, piep, hurra, Henk. Chapeau, chapeau, Wat ben je toch sympathiek. <totstitle> dat wil je toch zo graag horen, nou, Misschien ben je wel sympathiek, Henk. toch heb ik altijd het gevoel gehad...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 Ik, ik, ik, ik zag lopen. Ik, ik stootte Henk aan en ik zeg, Henk moet eens kijken wat daar loopt, man. En toen is Henk aan toe gestapt met, met zijn gladde praatjes. Met zijn contactuele eigenschappen. GELACH. En met zijn onje klonje. En toen was Henk in de man. Terwijl ik haar het eerste gezien had, Henk. Is niet netjes, hè. Is niet netjes. GELACH. Toen ben ik het jaar erop. Op de kermis in Keldonk. Ben ik Corrie tegengekomen, onze kocht, waar ik nou al meer dan 35 jaar mee getrouwd ben. Ook mooi. Ruimt alles netjes op. Altijd mooi de boel van kant. Het is goed binnen te houden. Ja, ik mag niet klagen. Dat mag dan niet.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 Maar je moet goed begrijpen dat het niet persoonlijk bedoeld is, hè. <tot het> ik hou ik van jou, man. Henkie Pinkie. <tot het> Henk. <tot het> waarom doen we nooit meer zoals vroeger, man? In een monnetuin. Dat was de mooiste tijd van leren. Dan gingen we hem niet die stiekem appels plukken. Dat weet je ook wel, Henk. <tot het> Je had een hekel aan fruit. Mm. Jij vond het ook fijn? Oh. Kan toch niet zijn dat jij de hele tijd deed als alsof? Ik zat elke keer weer helemaal onder me. Henk, Henk, speel speelt met een Onze kardi. Die wil het niet doen, hè? Die vindt het vies ruiken. Het ruikt altijd een beetje, Henk. Dan weet je ook, dan kun je wassen wat je wil. Dan ruikt het altijd een beetje. Net onder het randje het een <tie> <tie> en, en daarom wilde ik... namens de personeelsvereniging... dit gouden horloge met inscriptie... Aanbieden aan die. Waarom jij wel en ik het niet, hè? Ik, ik, ik heb toch altijd braaf opgelet. Ik heb toch altijd netjes mijn best gedaan. Ik heb jou toen uit die sloot getrokken. Dat we toen bloedspoeders waren. En, en, en dat we alles samen zouden delen. Alles. Ik wou dat ik jou was, Henk. Ik, ik wou dat ik heel mijn leven jou was geweest. Henk, voor de tillaar. Henk, ik. Ja. Een van de betere Nederlandstalige eh, eh, cabaretjes vind ik dan zelf. Hè. that far.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 Ja, geweldig. U kent hem natuurlijk, Mark Knopfler van de, de geweldige groep, de Dire Straits.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 It's low. Small. Als op de radio is, met Duitsdag de week door, dan zijn ze zelfs de slechtste goed. I would shine, but as long as you're always there, oh, yeah. then don't bother me, cause why should I care, when all I've got to do is run through. I'm uh -huh. Ja, hadden ze niet herkend, luisteraars. Nou, ik heb ze wel herkend. Dat waren natuurlijk de uh, tremolos. Even the bad times are good. Nou, dat, dat geldt natuurlijk altijd. Met, uh, als Duif de week doorzaagt, dan zijn ze slechtste tijden. Die benen weer goed. Helemaal goed. Ja, uh, heeft u al wat beter? Nou, helemaal goed. Nou, dan gaan we gewoon door met het programma. I like it. Broodje met een eitje. I like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 I'm trying it too You're liking it too, Ooh, I like it, are you liking it too? Ik hoop dat u er net zo van houdt als ik, lekkere muziek uit de jaren 60 tot en met 90 zeg maar. Want ik ben daar gewoon grote fan van, anders dan de muziek van vandaag de dag. Ik ben niet zo van de rap en zo. Ik ben wel rap, maar niet van de rap. Uh, en en ik, ik draai gewoon... Uh, als u het leuk vindt... Uh, op de woensdagmorgen, als ik de week doorzaag... Gewoon uh, een beetje dit soort, uh, dit soort muziek. Gewoon een beetje gezellig teruggaan in de tijd, luisteraars. Wat is nou leuker dan terug te gaan in de tijd? En uh, uh, de, de Fortune's... Ja, die hebben, die hebben ook wel de problemen gehad, hoor. En die, uh, Dat is de muziek allemaal opnamen. En toen zei ze ook bij elkaar: van ja, here we go again. Oftewel: Here it comes again. Ja, dat is de titel van het liedje. Dat is Inside of Dan komt het weer, dat gevoel. Ja, de Fortune's, luisteraars. We gaan even naar de Efteling met z'n allen. Dat was leuk, toch? Het was in de baron geweest, die vreselijke achtbaan. En dat je naar beneden stort tussen de wolken. Maar dit was natuurlijk het tune van die elfjes he, op die, uh, die waterlelies allemaal. Daarmee sluiten we het eerste uur van Duifzaag de Week door af. Luisteraars, ik ben nog een vol uur bij u straks. Dus uh, als je nog ontbijt te moeten, laat je radio lekker aanstaan. Kook je eitje eerst, niet te hard, niet te zacht. Vijf minuten is een mooie, mooie tijd om je eitje te koken. En dan, uh, dan is hij niet te hard, en is hij ook niet te zacht. Dan draait het niet uh, tussen je broodje uit, zeg maar. Ik ben straks terug hoor, en uh, we gaan nog een leuke conferentie opzoeken voor jullie. Dat doe ik gewoon. Burst Camford, The African Beach. Daar sluiten we mee af, luisteraars. Tot straks allemaal. Ik ga nog wel even zagen hoor. Ik zaag de week door met u. We gaan er al zagend uit. Ik zit een beetje vast op de borst. Hè? Ik zaag een beetje. Ja luisteraars. Nou, nogmaals. Uh, ja, ik moet het even volpraten. Want het nieuws komt over een minuut of... Uh, nee, over een uh, 15 seconden voorbij. Uh, dus dan moet ik er even uit. Maar ik ben straks uh, na de klok van... Uh, 9 uur ben ik nog een vol uur bij u terug met Dijfzaag de Week Door. Tot straks, allemaal. Kerst is al geweest door mensen, maar. Zit nog vast in de computer. Ja. Ziezo, is ook nog ja. prachtig ja. te zien. Allemaal ja. fijne dagen en een voorzien.